Het geduld van de Turkse premier Erdogan... met de demonstraties tegen zijn regering raakt op. Dat zei hij op een bijeenkomst in Ankara. Hij zei, we waren geduldig, we zullen geduldig zijn... maar er komt ook een eind aan het geduld. Vandaag gingen opnieuw tienduizenden Turken de straat op... om te protesteren tegen de regering van Erdogan. Motorclub Black Sheep heeft een klacht ingediend... bij minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Twee leden mogen bepaalde werkzaamheden niet doen... omdat ze lid zijn van de motorclub... Zo mag een van de mannen niet meer werken als beveiliger bij een overheidsinstelling. Het ministerie zegt in een reactie dat het lidmaatschap van een motorclub geen reden kan zijn om een verklaring omtrent gedrag te weigeren. Jong Oranje staat in de halve finales van het EK voetbal. Onder 21. Het elftal won vanavond met 5-1 van Rusland. En door verlies van Duitsland tegen Spanje... is de ploeg van bondscoach Corpot geplaatst voor de halve finales. Ook Spanje is door. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. Morgen breekt de zon weer door. Maar in het westen en noordwesten van het land kan het bewolkt raken. Het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dinsdag meer zon en vanaf woensdag meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst.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 De trein liep binnen in Amersfoort. één minuut over tijd. De deuren bleven even dicht. Toen staken tientallen passagiers flux het perron over... naar de gereedstaande trein voor Enschede. En net toen ze wilden instappen... gingen de deuren daarvan dicht en reed de trein weg. Half uur verspeeld. Verbijstering, woede, mislukte afspraken, veel bellen, veel verbroedering. De conducteur had nog gebeld, maar zijn collega wilde nu eenmaal niet wachten. Iemand klaagde bij service... We hebben net NS op zijn smalst gezien. Maar ja, zo hadden we NS de hele week al gezien. Goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen... wanneer het water in Europa verder zal stijgen... het boek van Bo van in de winkels ligt... en de spanningen in Irak verder oplopen. Het was daarna een gewelddadige lente, namelijk een week lang rustig... maar dat bleek stilte voor de storm. Vandaag was het weer hommeles. Dreigt een religieuze burgeroorlog? Oud-VN-gezant Ad Melkert en correspondent Judith Neuring... beschouwen de toestand. Handboek voor vaders heet dat boek van Bo. Zelf vader van vier zoons. En als ervaringsdeskundige straks hier met tips voor vaders. En wat betreft de almaar wassende rivieren in Oost- en Midden-Europa... peilen wij de waterstand in magdeburg en Boedapest. Voorts een mol in de CIA, Barbara strijzend in het Rijksmuseum... de kranten vanmorgen vroeg en nu het Nieuws van Heden. Zondag 9 juni. De diefstal van examens bij de Rotterdamse scholengemeenschappen... Iben Galdoen blijkt groter dan gedacht... Er zijn twee leerlingen opgepakt die dit jaar allebei eindexamen deden. De een voor het VWO, de ander voor de HAVO. Deze personen worden ervan verdacht dat ze echt daadwerkelijk... de diefstal van die examens hebben gepleegd. Ze maakten er foto's van en zouden die hebben verkocht aan medeleerlingen. Welke examens dat waren, kan justitie nog niet zeggen. Maar het gaat in ieder geval om eindexamens VMBO, HAVO en VWO. En dat betekent dat het om tenminste drie examens gaat. Tot nu toe wisten we alleen dat het VWO-examen Frans was gestolen. Duitsland kwam nog altijd met extreem hoge waterstanden in de Elbe. In Magdeburg werden 23.000 mensen geëvacueerd. Het water steeg harder dan verwacht naar 7,50 meter. Zo hoog was hier nog niet. Maar inderdaad kan ik ze hier niet. En als hier woont, dan wil je hem ook niet weg. Wie zoals deze inwoonster niet uit eigen beweging vertrekt... wordt onder dwang geëvacueerd. Also, we gaan nu de zwangsevacuering inleiden en we gaan die, die mensen... Vooral te overtuigen. Ik heb de Eindruck, die ze hun gebied niet verlassen. Vrijwilligers uit het hele land helpen de stad tegen het water te beschermen. Ook zijn honderden militairen in de weer. Ze proberen een transformatorstation droog te houden, om te voorkomen dat de stroom uitvalt. De soldaten erhöhen de Schutz voor het omspanwerk. Daar zijn we schon den ganzen Tag bij. Met im Moment 700 Kräften im Einsatz hier, om het omspanwerk te sichern. Denn eines moet klar zijn. Uh, is das Umspannwerk werkelijk te halten... geht in den Teilen Magdeburgs das Licht aus. President Gauck bezocht het gebied rond Halle. Hij was onder de indruk van ieders inspanningen om te helpen. Das ist wirklich großartig zu sehen, wie so unterschiedliche Menschen... in denen sie anderen helfen, zu sich selber kommen. Und uh, man spürt auch bei vielen, dass sie total erschöpft sind... aber gar nicht unglücklich, sondern dass es sie motiviert. In Hongarije is het peil in de Donau zorgwekkend. Bij Budapest bereikt het water vannacht een hoogtepunt. In Istanbul en andere Turkse steden gingen weer tienduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen premier Erdogan. Ook zijn aanhangers lieten van zich horen tijdens een toespraak van Erdogan in Ankara. Erdogan waarschuwde de demonstranten dat zijn geduld een einde kent. Over de toestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela zijn geen nieuwe mededelingen gedaan. Hij werd gisteren opgenomen met een longontsteking. Het hele land hoopt dat hij er weer bovenop komt. I'm so worried about Matiba's head, you know. I think uh, I, I so wish him to be well, eh? We still need him. We still need veel gelovige Zuid-Afrikanen waren bij hem in gebed, Sommigen hun hele leven al. I do pray, hem. Uyini, daily. Even if you were still in Robin Island, while I was still a kid, we used to pray for him. Rafael Nadal won Roland Garros en braakte daarmee een record. Hij won acht keer hetzelfde Grand Slam-toernooi. Nadal werd er filosofisch van. Hij dankt het leven voor de mooie kans. I never nooit that something like this will happen. But here we are and I just can say thank you very much to the Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En een 29-jarige oud medewerker van de CIA heeft gelekt naar de pers dat de Amerikaanse geheime diensten informatie verzamelen van onder meer Google, Apple en Facebook. Dat staat te lezen in een interview met deze man op de website van The Guardian. Wessel de Jong, correspondent in Amerika. Goedenavond, wie is die man? Ja, Edward Snowden, 29, niet zo heel oud. Dus een voormalig een technische assistent van de CIA. Werkte daar tot 2009. Werkte onder andere voor de CIA in Genève. Zag daar hoe de Amerikanen het uh, Zwitsers bankgeheim probeerden te, te kraken. Uh, ging daarna werken bij Booz Allen Hamilton. Deed daar ook, deed ook dingen voor defensie. En vanuit Booz Allen werd hij gedetacheerd bij het uh, National Security Agency. Werkte voor de NSA. Werkte die eerst op Japan en daarna op Hawaii. Maar uh, ja... Dat allemaal voor een prachtig salaris zat hij daar op dat eiland. Met zijn vriendin salaris van 200.000 dollar verdiende hij. Maar ja, hij besloot toch klokkenluider te worden. Waarom? Ja, waarom? Het is een, het is een zeer, hij is zeer gepassioneerd over internetvrijheid en over privacy. En uh, hij zegt, ik wil het debat in de VS aanslingeren over privacy. Hij zegt wat de Amerikaanse, wat Amerikaanse veiligheidsdiensten nu doen op dit moment. Dat is een, een gevaar voor de democratie. Uh, hij zegt wat in de naam van het publiek, van de publieke veiligheid wordt gedaan... is in feite gericht tegen het uh, publiek. En hij zegt ook die National Security Agency... Hè, die Afgelopen dagen zo in het nieuws was. Hij zegt dat is een soort grote Big Brother aan het worden. Een surveillance machine. En hij zegt: mm -hmm. nu kunnen we hem nog stoppen. En ik moest nu in actie komen. Het was dus echt een innerlijke drang dat hij dit gedaan heeft. Ja, The Guardian vergelijkt hem ook met Bradley Manning. Die militaire documenten heeft doorgespeeld aan Wikileaks. Gaat die vergelijking op? Nee, die gaat niet op, behalve eigenlijk alleen wat, wat tijd betreft... dat je nu het proces tegen Bradley Manning hebt... en dat we nu dus een, zeg maar een min of meer nieuwe Bradley Manning bij hebben... maar is toch wel heel anders te werk gegaan eigenlijk. Bradley Manning, zou je kunnen zeggen, die heeft gewoon echt letterlijk... die informatie waar die hij die, die te pakken kreeg... heeft hij gewoon op het internet dan via Wikileaks gedumpt... echt gewoon in, in zo groot mogelijke hoeveelheden... keek er echt niet precies naar wat hij allemaal, allemaal doorgaf. Heeft daar dus ook uh, mensen mee in gevaar gebracht, geheime agenten. Nou, en deze Snowden zegt, dat wilde ik nadrukkelijk, wilde ik niet doen. Ieder document dat ik uh, heb doorgegeven aan de kranten, heb ik nadrukkelijk gespot, zodat er niemand in gevaar uh, zou nee. komen. Want mijn doel is, zegt hij, transparantie en geen mensen in gevaar brengen. Wat gaat er met hem gebeuren? Ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, hij, is, uh, hij is in ieder geval naar Hongkong. Is hij uitgeweken nu? Uh, dat vindt hij de meest uh, veilige plek. Een plek die waarschijnlijk niet uh, direct toegeeft aan Amerikaanse druk om, uh, om uitgeleverd te worden. Maar hij is toch behoorlijk bang, benauwd dat hij mogelijk wordt ontvoerd op een gegeven moment door de CIA. Of mogelijk ook door de Chinezen die het ook uh, hem ook waarschijnlijk als een hele interessante informatiebron zien. Dus uh, uh, ja, hij zit daar voorlopig in het hotel en hij wacht de gebeurtenissen. Af, uh, toch redelijk benauwd. Dank Wessel de Jong. En naast mij zit Helene Ecker, die heeft de kranten van morgen vroeg al gelezen. En daar een overzicht van samengesteld en dat begint ze nu te lezen. Gestolen examens blijven wel geldig. Is een kop in de Telegraaf boven een bericht over het nieuws dat nog meer examens zijn gestolen dan alleen het VWO-examen Frans. Voorzitter Sjoerd Slachter van de VO-raad, de overkoepelende organisatie van middelbare scholen, zegt... Ik mag hopen dat het college voor examens het niet in het hoofd haalt nu nog examens ongeldig te verklaren. Het lijkt mij onmogelijk honderdduizenden leerlingen terug te roepen. En wat doe je met leerlingen die al op vakantie zijn? Bovendien is de examenperiode officieel afgesloten. Voor het schrijven van een afstudeerscriptie huren studenten tegenwoordig massaal advies in van zogenaamde scriptiebureaus. De afgelopen jaren werden tientallen van dit soort bureaus opgericht. Kosten... 35 tot 80 euro per uur. Uit een peiling van de Volkskrant blijkt dat universiteiten en hogescholen... nog niet goed weten hoe ze op deze ontwikkeling moeten reageren. De hulp van dit soort bureaus lijkt in strijd met het, idee, ach, met het idee achter de eindscriptie. Een zelfstandige wetenschappelijke publicatie... waarmee een student aantoont dat hij zich zelfstandig een weg kan banen in de wetenschap. Maar de Universiteit Groningen stelt... waar de grens ligt van wat wel en niet mag, is moeilijk aan te geven. En de Universiteit van Amsterdam zegt nog geen expliciet beleid te hebben over scriptiebegeleiding. De afspraken tussen de Nederlandse staat en de NS over hoge snelheidstreinen tussen Nederland en België kunnen de prullenbak in, schrijft het AD. De vereiste hoeveelheid treinen en reistijden wordt al jaren niet gehaald en dat gaat met de nieuwe plannen ook niet gebeuren, verwacht reizigersorganisatie Rover. Over de concessie, de afspraken over het aantal treinen... die gelden tot 2024, zegt Rover voorzitter Kruid. De NS is niet bij machten de afspraken na te komen. Daarmee is de concessie waardeloos. En nog meer vira nieuws in de Volkskrant. Het moederbedrijf van de vira fabrikant heeft misbruik gemaakt van de belastingroute via Nederland... en heeft daarvoor een fikse boete gekregen van de Italiaanse fiscus. De overtreding is volgens de Volkskrant een aanwijzing dat buitenlandse bedrijven de grenzen opzoeken van wat fiscaal nog door de beugel kan. Morgen presenteert de Stichting Economisch Onderzoek een rapport over belastingroutes via Nederland. Vakantie. Tegenwoordig nemen steeds meer mensen een computer, een tablet mee op reis. Even gauw je mail bekijken en checken of morgen de zon schijnt. Maar vooral gratis wifi in bijvoorbeeld hotels leidt ertoe dat identiteitsgegevens gemakkelijk gestolen kunnen worden. Open publieke wifi-hotspots zijn namelijk vaak net zo besmet als openbare toiletten. Dat staat in een nog te publiceren boek van Maria Genova waar Spits over schrijft. En de laatste cijfers liegen er niet om. Vorig jaar werden maar liefst zo'n 600.000 Nederlanders slachtoffer van identiteitsfraude. Met een materiële schade van miljoenen euro's. Het is een groeiend probleem, schat de schrijfster. Dat wordt onderschat. We doen onze auto op slot, maar onze computer zetten we open voor dieven... door bijvoorbeeld zwakke wachtwoorden. Maar waar bewaren we onze belastingaangiftes, liefdesfoto's... en persoonlijke correspondentie? In de computer. Deze ja. onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. <middels>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 No money at all, Brendan Kroker. Opnieuw boeken waterstanden records. Zowel het pijl van de Donau bij Budapest als dat van de Elbe bij Magdeburg... bereikte vandaag zijn hoogtepunt. Eerst nu naar Tim de Wit, correspondent in Duitsland, in Magdeburg. Goedenavond, Tim. Goedenavond, John. Waar ben je precies in de stad? Ik zit in een hotel, uh, hoog en droog, kan ik wel zeggen. Ik ben overigens wel even de weinige in dit hotel. Ik geef namelijk van de receptie dat heel veel toeristen een bezoek aan de stad hebben gecanceld. En op zich was dat niet eens per se nodig geweest, want het, uh, het oude middeleeuwse centrum van de stad, daar is Maartenburg uh, beroemd om. Ja, daar is niks onder water gelopen. Uh, maar aan de andere kant, ja, ik kan me ook wel weer voorstellen dat veel toeristen zoiets hadden van nou. Ik kom al een ander weekend, want ja, het moet gezegd, uh, buiten het, uh, het middeleeuwse centrum dus uh, zijn heel veel wijken in de stad echt helemaal ondergelopen. Ja, en, en hoe hoog staat het water daar nu? Uh, het gaat nu rond 7,40 meter. 40. Dat betekent dat het langzaam aan het zakken is. Heel langzaam, een paar centimeter. Dat is op zich goed nieuws, uh, want dat zou betekenen dat het hoogste punt is bereikt. Dat was namelijk vanmiddag 7,47 meter. 47. Maar ook 7,40 meter is nog altijd ruim 5 meter hoger dan normaal. En ook nog eens een stuk hoger dan uh, bij die vorige overstromingen, recordoverstromingen in 2002. Ja. Ja, en dus uh, het, is, het is niet zo dat de situatie hier uh, stabiel of heel rustig is. Want ook komende nacht kan het nog wel eens spannend worden. Want ja, met name alle dijken die nog wel overrijden van hier, ja, uh, houden die het. Hè? Want ja, weliswaar is het water iets verzakt, maar de druk op die dijken blijft uh, onverminderd groot. Hoe, hoe komt het nou dat het water juist daar zo'n uh, recordhoogte heeft bereikt? Ja, nou, ligt heel uh, ongelukkig. Uh, het ligt uh, vlak na het punt waar twee rivieren uh, samenkomen, de Elbe en de Zalen. Nou, afgelopen vrijdag uh, brachten die twee rivieren zoveel water met zich mee... dat het ja, eigenlijk niet meer te houden was... En toen liep het waterpeil heel snel op. Uh, toen brak er ook nog een dam ten zuiden van Maartenburg uh, door. Ja, toen uh, stromde er echt zoveel water de stad in dat, dat kon uh, de stad kon de dijk hier uh, simpelweg niet aan. Nee, vandaag zijn 23.000 mensen geëvacueerd uit de stad, maar uh, niet volkomen vrijwillig, begrijp ik. Uh, lange tijd wel trouwens, uh, want uh, lange tijd zei de stad zelf tot uh, vanmorgen uh, eigenlijk, uh, u kunt zelf bepalen of u weg wilt of niet. Maar er kwam vanmiddag abrupt een einde aan, hè. toen werd die, die hoogste stand bereikt, toen uh, liepen echt een aantal wijken letterlijk onder water. En uh, ja, toen hoorde ik hier uh, politiewagens door de straten rijden met megafoons op het dak die omriepen dat iedereen verplicht werd om zijn huis te verlaten. En dat ging echt inderdaad om duizenden mensen, die zeiden ook 23.000. Overigens was er niet eens iedereen daar blij mee, uh, viel me op. Er zijn ook mensen die dachten, nou ik zit hier uh, hoog en droog, de derde verdieping, bijvoorbeeld vierde verdieping, dus ik zit wel droog. Maar goed, uh, uh, in veel van die wijken die al overstroomd waren, was geen elektriciteit meer, ook nee. geen stromend water meer. En dus zei de politie, uh, dan moet iedereen daar maar weg zijn. Hoe is de stemming in de stad? Nou, wat me opviel is dat iedereen heel uh, solidair met elkaar is. Uh, er kwamen mensen uit de wijken die niet getroffen uh, waren, kwamen uh, naar de plekken die wel getroffen waren om te helpen. Vooral met het sjouwen van, uh, van zandzakken bijvoorbeeld, maar zelfs ook uit andere steden. Dus echt uit alle hoeken van Duitsland kwamen mensen hier naartoe uh, vandaag. Ik heb ook uh, militairen gezien die eigenlijk weekendverlof hadden, maar toch maar... Uh, hun uniform aantrokken en, en kwamen helpen. En uh, wat wel grappig was: ik sprak een vrouw van 80 uh, die uh, al een hele leven in uh, Maagdenburg woont. En die zei van nou, hè, aan zoiets kun je toch zien dat Maag Maagdeburg nog een echte ouderwetse DDR-stad is, waar iedereen elkaar nog uh, helpt. Want iedereen nog die mentaliteit ja. heeft, die oude communistische ja. mentaliteit om elkaar te helpen. Een beetje een nostalgisch gevoel kwam het bij haar naar boven. Dus. Ziet men deze watersnood als een, als een onvoorzien noodlot... of geven ze de autoriteiten de schuld? Uh, nou, ik heb toch wel wat kritiek gehoord... Uh, met name op de burgemeester hier uh, van Maartenburg. Uh, die zei namelijk tot afgelopen donderdag... dat het allemaal wel mee zou vallen. Uh, en na donderdag, ja, hè, wat ik net al vertelde... vanaf vrijdag uh, toen steeg het waterpel zo snel... Ja, dat er geen houden meer aan was. En ja, toch vonden veel mensen, ook al zei die... weliswaar tot donderdag dat het meeviel, uh, vervolgens vanaf vrijdag was de communicatie nog steeds erg beperkt. Uh, ik hoorde mensen dat er vooral via een Facebookpagina... van de stad werd gecommuniceerd, maar... Ja, ik had het net al over die vraag van 80. Uh, ja, ik weet zeker dat zij geen beschikking heeft over een laptop met Facebook. Nee. Kortom, ja, daar zitten wel wat, wat slordigheden in van, uh, van, het, van de communicatie. En daar waren veel mensen toch wel boos over. Want ja, plotseling, uh, vandaag was het echt zo'n hals-over-kop-evacuatie. Terwijl je dat wellicht ook over meerdere dagen had kunnen verspreiden okay. En er was, ja, daar waren mensen veel rustiger onder gebleven. Is, is de schade al geschat? Ja, dat is heel moeilijk nog. Uh, daarvoor staat het waterpeil natuurlijk nog zo hoog. En uh, ja, als je over heel Duitsland kijkt, want het is al een week lang hè, nu in Duitsland uh, dat ze met hoogwater te kampen hebben. Eerst het zuiden, nu het, het oosten, het midden en ja, het, het noorden. Het, de deelstaten neder en Brandenburg, die komen er nog aan. Want ja, die elbe loopt helemaal door naar Hamburg, naar het noorden. Uh, ja, de schade zal ongetwijfeld in de miljarden euro's lopen. Dat is wel duidelijk. Uh, Vergelijk maar met 2011, uh, sorry, met 2002. Toen was het 11 miljard uh, euro. Nou ja, wat je ziet is uh, allerlei inzamelingsacties. Bijvoorbeeld vanavond nog op uh, de MDR. Dat is een van de grote regionale ja. zenders in het midden en oosten van Duitsland. Uh, die hadden een uh, live-uitzending, ja, zoals we dat wel kennen, met een belpanel en dergelijke. En daar ja, werd uh, een kleine anderhalf miljoen euro uh, bij opgehaald, zag ik net. Nou okay. ja, kleine beetjes, maar goed, dat helpt. Ja. En verder is het natuurlijk de vraag uh, of de landelijke regering, deelstaatregeringen en ook... De verzekeraars die moeten ja. maar eens op tafel gaan zitten om te kijken hoe al die schade straks betaald wordt. Dat wordt nog een hele klus. Ja, dank. Nu vanuit Budapest, Stefan Bos, journalist in Hongarije. Niet in de stad, begrijp ik, maar maar hoog en droog ergens in de buurt. Ja, nou, ik ben wel in de stad, maar inderdaad in de heuvels van uh, Boeddha. Maar als ik eventjes uh, hier verder naar beneden uh, loop... Dan, uh, ja, dan staat het daar echt helemaal blank, kan ik je vertellen. Uh, want uh, de Donau rivier heeft nu bijna 9 meter bereikt. En dat is uh, ongeveer 30 centimeter onder de hoogste dijk. En ik kan je vertellen dat uh, ja, de autoriteiten zeggen van... nou ja, we rennen het wel. Maar aan de andere kant, als je even verder kijkt... dan zie je gewoon de Donau nu al over de kades... en er staan er al hele wegen onder water. Dus... Helemaal ja. Uh, ja, goed uh, lukt het ook weer niet. Wat denk je, houden de dijken? Nou, dat is heel moeilijk om te zeggen. Um, volgens de burgemeester uh, wel. Maar ja, ik, ik geloof ook een beetje dat die man uh, geen paniek uh, wil. Aan de andere kant, als je hier uh, om je heen kijkt... dan is het toch uh, behoorlijk uh, uh, ja, nat uh, overal, kan ik je vertellen. Uh, maar goed, uh, ja, ze zeggen dat ze, dat ze zeker de komende twee dagen... het uh, heel nauwlettend in de gaten houden. Uh, er zijn uh, zo'n 7.000 soldaten nu uh, hiermee bezig. En ook duizenden vrijwilligers. Dus er wordt nu uh, ja, heel hard gewerkt. Het ziet er ja. uh, ook wel een beetje moeilijk uit, want er is morgen weer regen voorspeld en dat is natuurlijk ook niet goed nee. voor, die, uh, voor de donau dan. En ook, uh, ook evacuaties of evacuatieplannen? Ja, ja nou ja, ze, ze hebben zelfs plannen om mogelijk, mocht het nodig zijn, maar het is echt het slechtste scenario, 100.000 mensen te evacueren, waarvan de helft in Budapest. Maar op dit moment zijn er een paar duizend mensen geëvacueerd. Men hoopt het daarbij uh, te houden, maar ja, het zal de komende uren echt uh, erom spannen hier. Ja, en de sfeer in de stad? Gelatenheid, boosheid... Nou, het is een beetje een, een mengelmoes ervan. De mensen die natuurlijk uh, ja, beneden wonen, die zijn natuurlijk ook wel boos. Want die zeggen van, uh, ja, het is uh, ook vaker geweest al een, al de, een, al een overstroming. Bijvoorbeeld uh, in 2002. Nu is het nog erger. Maar ja, het lijkt wel eens een beetje alsof de autoriteiten... toch heel weinig doen aan de infrastructuur. Uh, natuurlijk, premier Victor Orbán die komt al overal. Maar het is een beetje logisch, want ja, hij wil weer herkozen worden. Dus hij wil uh, toch een beetje laten zien dat hij uh, de controle heeft hierover. Uh, deze toch als uh, wat autocuid. De premier. Dus ja, of dat zal helpen, moeten we afwachten. Maar op dit moment probeert hij in elk geval. dat de overstromingen goed aflopen. in elk geval in Boedapest. En inzamelingsacties? Die heb ik een. Nou ja, die, die heb ik nog niet overal voorbij zien komen. Ik weet dat de kerken bezig zijn wel al met de inzamelingsacties. Die zijn ook betrokken bij het te versterken van, van dijken. Het is trouwens interessant dat ook kerken uit buurlanden erbij betrokken zijn. Um, ongetwijfeld zal dat nog komen de komende tijd. Je ziet wel altijd een bankrekeningnummer uh, verschijnen onder een uh, presentator van, een, uh, van het nieuws. Maar uh, ja, echt een grote actie dat uh, moet nog komen, denk ik, de komende tijd. Tim de Wit, Stefan Bos, het beste daar, houdt de wacht aan de dijken. To tell the moon that two of us are there. Hij belong to you, Karo Emerald. Irak heeft de twee bloedigste maanden en jaren achter de rug dit jaar. In april en mei kwamen bijna 2000 mensen door geweld om het leven. Maar de eerste week van juni begon opmerkelijk rustig. Tot vandaag. Bij een zelfmoordaanslag in Baghdad werden zeker zeven mensen gedood. Judith Neuring, correspondent in Irak voor Trouw en de Standaard. Een goedenavond. Goedenavond. U was gisteren nog zo optimistisch en er deden in Irak al allerlei theorieën, geloof ik, de ronde over de redenen voor een hele week zonder aanslagen. Ja, dat, dat gebeurt natuurlijk in een land waar mensen zo uh, gewend zijn aan, aan geweld, dat op het moment dat het er even niet is, dan heeft iedereen die houdt, zijn, ja, die houdt zijn adem in en die zegt van, goh, het gebeurt er nou, zou het zo blijven? Ja, ja. dat was even aan de hand, maar helaas was het een kleine adem... Pauze en nu uh, gaat het geweld weer gewoon zijn gang. Ja, maar hoe meende men dat dan te verklaren die week zonder aanslagen? Um, ja, dat is dat, een echte verklaring heeft er niet voor. Uh, uh, wellicht uh, uh, hadden ze even niet genoeg explosieven. Wellicht heeft iedereen even de adem in omdat er een bezoek, uh, een politiek bezoek is. Uh, dat was vandaag van de, uh, uh, het hele kabinet uit dat aan Airbil. Uh, er zijn gesprekken geweest vorige week... tussen de leider van, uh, van de Soenieten met, uh, met, met de premier. Het kan van alles zijn. Dat weet je eigenlijk niet zo goed. Ja, maar vandaag dus die aanslag... als ik het goed begrijp in een Shiïtische wijk van Bagdad. Die aanslag is niet opgeëist. Maar moet ik daaruit afleiden dat de dader uh, Soeniet is? Uh, <laughs> het, het, het lastige is, is dat... Uh, niet echt weet wie uh, wat doet. Het, het enige waar wij een beetje op afgaan hier is dat uh, als het uh, uh, Al-Qaeda is, of eigenlijk Al-Qaeda in, in Irak is tegenwoordig de islamitische staat van Irak, uh, dan zeggen ze dat meestal. Dan zijn ze daar meestal trots op. Uh, van Shiïtische zijde hoor je vrijwel nooit uh, dat iemand een aanslag op eist. Maar dit is een aanslag op Shiïten, dus je zou denken dat zij hem zo lieten. Ja, Ad Melkut, uh, oud-minister en tot 2011 vn gezant in Irak... en nu onder andere voorzitter van een partij van de Arbeidscommissie die linkse oplossingen bedenkt voor de crisis. Goedenavond. Goedenavond. Volgt u de ontwikkelingen in Irak nog op de voet? Ja, zeker. Ik, uh, ik volg dat nauw. Uh, ook omdat ik meer in het algemeen ook uh, bezig ben met het Midden-Oosten... Maar ook omdat het zo belangrijk is dat er, dat er iets van hoop blijft... na al die jaren die uh, zoveel mensen in Irak uh, in grote problemen hebben gebracht. Ja. Hoe verklaart u het toenemend geweld van de afgelopen maanden dan? Nou, de, het lijkt mij duidelijk dat dat uh, eigenlijk uh, samenhangt met wat er in Syrië uh, gebeurt... en uh, voorkomen uit de hand is gelopen... Je ziet eigenlijk een band zo lopend van, van het zuiden van Irak... naar Syrië, door Syrië heen en naar Libanon... Uh, waar uh, met name ook buitenlandse machten bezig zijn... om hun posities uh, te bepalen, te versterken... en dat met alle middelen uh, geweldloos, maar vooral ook uh, gewelddadig... in toenemende mate te doen. En helaas heeft dat dus ook in Irak... waar wel degelijk ontwikkelingen gaande waren om een wat meer constitutionele orde te vestigen, onder enorme druk gezet. En, uh, en dat verklaart ook waarom uh, de, uh, het geweld in Irak uh, zo is toegenomen. Judith Neuring, deel, deel je deze verklaring? Ja, Syrië speelt een grote rol. Er zijn uh, in de soeitische in kamp uh, duidelijke afdelingen uh, die Syrië... Als Syrië uh, valt, dus in de handen van de Sunniten, dan is de volgende beweging uh, dat wellicht ook Irak... weer in de handen van de Sunniten zou kunnen vallen. Ja. Maar niet, niet alle Sunniten denken daar zo over. Ja, Ad, Ad Melkert, iedereen spreekt hierover als een godsdienstig... of zelfs sectarisch conflict, Sunnieten versus Sjiiten. Klopt dat of zit er nog veel meer achter? Ja, het is veel ingewikkelder dan, uh, dan dat... Um... Uh, in de eerste plaats wordt, uh, wordt het vaak op die spits gedreven, hè, dus als een sectarisch conflict, omdat het goed uitkomt. Dat, dat wil helemaal niet zeggen dat de realiteit uh, in, in de steden ook zo is. Hoewel het wel in, in Irak zijn er wel geweldige verschuivingen geweest, dat waar vroeger mensen samenwoonden. Dat ze nu gescheiden uh, zijn geraakt door al het geweld en de, en de verdrijvingen die hebben plaatsgevonden. Maar het allerbelangrijkste in zowel Syrië als Irak en zeker ook in Libanon, maar dat is natuurlijk al veel langer zo, is dat andere machten, denk aan Saudi-Arabië, aan Iran, aan Turkije en daarachter ook weer Amerikanen, Europeanen, Russen, Chinezen, die spelen allemaal hun rol in wat er hier gaande is. En in wezen zie je dus dat de, de orde die in de twintigste eeuw is gevestigd, en helaas met harde hand door Saddam Hussein en door Assad en anderen in stand werd gehouden, die is dus nu vergruizeld. En dat betekent dat je nu dus teruggaat naar, uh, de, de, dus naar stammen en hun belangen, die over nationale grenzen heen lopen, uh, daarachter uh, kapitaalbelangen die er uh, zitten, de, natuurlijk de confrontatie die er ook is tussen Iran en Verenigde Staten, Europa, ook over de nucleaire vragen ja. die ja, daar liggen. Alles hangt met alles samen. Dat maakt het ook zo ingewikkeld. Judith Neuring, je woont in Koerdistan. Wat merk je daar van de, van de oplopende geweldspiraal? Nou, eigenlijk relatief weinig behalve uh, het politieke discours... en het feit dat uh, vandaag uh, het kabinet onder leiding van premier Maliki op bezoek is gekomen en hier vergaderd heeft uh, in de hoofdstad Erbil. En dat is met name gebeurd omdat uh, Amaleki uh, zich niet kan veroorloven dat hij meerdere vijanden heeft binnen één land. Uh, de Koerden uh, hebben veel problemen de afgelopen tijd gehad met uh, de regering. Uh, dat heeft betrekking op olie, dat heeft betrekking op gebieden die de Koerden opeisen. Uh, op uh, dat naast de grote onvrede, want het, het, het probleem is, is uh, uh, in, in, in nationaal gezien misschien ook af en toe wel heel simpel, de Soenieten voelen zich, zich gediscrimineerd. Uh, en dat speelt een, een grote rol in, in, in de hele geweldspiraal. Uh, aan de ene kant zijn ze hun macht kwijtgeraakt en nu voelen ze die gediscrimineerd in wat ze nog kunnen bereiken. Uw opvolger als VN-gansgezant in Baghdad, meneer Melkert, dat is Martin Keubelen, die vindt dat de Irakse leiders onmiddellijk maatregelen moeten nemen. om een eind aan het bloedvergieten te maken. Maar onduidelijk blijft welke maatregelen. Waar, waar volgens u eh, moet de oplossing gezocht worden? Nou ja, ik kan, me, ik kan me voorstellen dat hij die oproep doet. en dat het tegelijkertijd ook heel moeilijk is om aan te geven hoe dat dan zou moeten. Ik moet wel zeggen dat toen de afgelopen weken er nog zicht was op een conferentie... waar zowel de Amerikanen als de Russen aan zouden deelnemen over Syrië... met de oppositie en met vertegenwoordigers van de regering van Syrië... dat ik ook enige hoop had dat daaraan gekoppeld zou kunnen worden... op zijn minst een soort van politieke understanding over de ontwikkeling in Irak en in Libanon, omdat dat dus allemaal met elkaar samenhangt. En ik denk dat uiteindelijk, als je echt nadenkt over de toekomst van dit gebied, het um, onvermijdelijk is dat op enig moment het niet alleen over Syrië gaat, maar ook over uh, de, de bredere ja. regio. Maar we hebben tegelijkertijd gezien hoe moeilijk het is om over Syrië bijeen te komen, want die conferentie is voorlopig uitgesteld, ja. dus dat zit er nog, nog even niet in. Heb jij er enig vertrouwen in Judith Neuring of gaat het in de richting van een burgeroorlog? Uh, ik ben somber, eerlijk gezegd. Want uh, het geweld van de maand mei laat wel zien dat er ook uh, uh, oudere uh, uh, conflicten weer oplaaien. Uh, dat, dat er bijvoorbeeld uh, checkpoints uh, worden opgericht waar. Uh, shiiten, Sunniten vermoorden en omgekeerd. Dingen die we al eerder hier gezien hebben. Dat is een ontwikkeling en Ant heeft wat dat betreft gelijk. Er is, een, er is een band met Syrië, maar tegelijkertijd moeten we ook hier intern in Irak proberen dingen op te lossen. Vandaag is een kleine poging gedaan. Daar zijn, uh, men heeft elkaars mieren geproefd en uh, als je positief blijft denken, dan kun je hopen dat daar in ieder geval iets uitkomt. Als en Judith Neuring, bedankt. Tot zover de toestand in Irak.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 ...oog-at-nos.nl.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 Vriendelijke muziek, Jack Johnson, Talk of the Town. Ik heb hier het nieuwe handboek voor vaders van Bo van Ervedorens... onder meer bedoeld om hen te wapenen tegen hun natuurlijke tegenpool, de moeder. Want, ik citeer, dit handboek is voor jou, vader... over hoe jij zonder schaamte en verval de kinderjaren overleeft. Bo van Erverdorens, welkom... Meneer Jans van Gale, goedenavond. Hoe lang ben je zelf al, vader? Um, sinds 2001. Ik heb vier zoons, twee die worden zo meteen twaalf. Die gaan naar de middelbare school. Eentje is tien en eentje is zeven. En hun moeder is jouw natuurlijke tegenpol? Nou, dat is zeker zo in, in zaken. Uh, trouwens, in de opvoeding zijn we behoorlijk eens met elkaar, hoor. Maar uh, zij is echt de rots in ons gezin... en ik ben meer een beetje de wispelturige geest. Ja, maar hoe bedoel je dat tegenpol dan? Nou, eigenlijk, uh, ik denk dat alles in elkaar zou storten... als ik eerlijk ben, meneer Jans van Gaalen, als, uh, als ik het in mijn eentje zou moeten doen. Zij is eigenlijk de, de, de vrouw die de zaak goed regelt. En als ik alleen thuis ben, ook met die kinderen, wordt het ook on ongemakkelijke chaos. Ja, nou, daar, daar gaat het boek heel sterk over, over chaos, problemen. Ja. Oplossingen ook, en leren momenten. Ja. Ik wil er graag een paar met je doornemen. Eén, je familie vertellen dat je vrouw zwanger is. Wat moet je dan vooral niet doen? Ja, nou, ik heb een speciaal geval. Ik heb een speciaal geval. Want mijn, mijn familie is, uh, is nogal gek. Mijn moeder, die heeft alles, heeft ze altijd als een drama gezien. Dus als ze kinderen kregen, begon ze keihard te schreeuwen. En dan ging ze ruggelings op de, op de keukenvloer liggen. En echt? Ik, letterlijk? Letterlijk. Dat deed ze heel vaak. Moest je ook echt over de heen stappen om iets uit de ijskast te pakken. Maar dat is dat nog altijd beter dan vroeger. Want toen gooide ze gewoon echt uh, horizontaal alle borden door de, door de kamer. Maar dat deed ze, Dat is een vorm van haar emotie uit. Dus ik zei dat onze eerste. Kinderen Bram en Tijn heten, zijn ze... Verschrikkelijk, hoe kom je bij die verschrikkelijke namen? En, uh, dus dat ben je is een... even de groeten doen aan je moeder misschien? <laughs> nee, dat, ja, dat is een halve Française, zeg ik al. Dat oh, is een vrouw. Oké. Okay. vrouw. Ja. Maar dan een andere, andere kwestie. Je vrouw is eenmaal zwanger, wat mm -hmm. staat de aanstaande vader dan te doen? Nou, laten we een, een heleboel dingen hier uh, bij nemen. Ten eerste moet je je rustig houden tegenover je vrouw. Dat is één ding wat, uh, wat vaststaat. En je moet je proberen natuurlijk zoveel mogelijk te drukken... uit die situatie die behoorlijk lastig is. Waar je ook als man onmiddellijk... want daar gaat het boek eigenlijk over, meneer Jans van Gade, is hoe je je als man dus moet vasthouden... Uh, aan, uh, in, in, dat, in die twee-eenheid die ontstaat tussen dat kind en die vrouw. En daar kan je niet tussen komen. Je moet proberen je positie te verstevigen. Uh, door uh, later kan je er van alles mee doen. Maar in het begin ben je, je gewoon buitenspel. En moet je op onbewaakte momenten het huis uitvluchten, lees ik. Want de vrouw Juist. is dan een wild dier. Ja, ja, ja. Het, misschien dat dat ook uh, veel mannen die nu zitten... die schudden met hun hoofd, ja, zo is het, zo is het. Bo heeft gelijk. <laughs> Hoe vaak ben je er zelf toen tussenuit geknepen? Nou, heel vaak, maar het gaat ook dat je moet je niet schuldig voelen. Dat zijn ook dingen die ik daar uh, echt uh, aan de lijf heb ondervonden. Je moet gewoon echt vluchten en je moet ook dan meteen een sigaret opsteken... en een groot glas bier drinken en wegblijven. Dat zijn dingen die moet je jezelf toestaan, naar een film gaan. Het klinkt makkelijk, maar uh, ja, de meeste vaders die vinden zichzelf, voelen zich schuldig. Het moet helemaal niet. En werd dat op prijs gesteld? Uh, nou, je, in het begin lieg je heel veel. En ik weet niet, ik lieg denk ik nog steeds nog regelmatig. Vooral ook tegen mijn kinderen. Maar uh, je liegt ook tegen je echtgenoten dan. En dan, uh, ja, dat is natuurlijk lastig. Maar op een gegeven moment ga je de waarheid zeggen. Zeg je, ik moet er gewoon uit. Ik word gek in het huis. Ik word gek van jou. Van die babykamer die geschilderd moet worden. Dus uh, ja, ja, ik ben de waarheid gaan spreken. Ontroerend vond ik de beschrijving van uh, als je voor het eerst je kind... ...naar de crash brengt, die je trouwens een helle grot noemt. Helle ja, grot. ja, ja. Dat was heel erg, hè? Ja, dat is verschrikkelijk. En ik denk dat heel veel vaders... Ik weet niet of u dat nog herinnert, maar dat kind dat lever je af. En wij leveren alles wat niet uh, rendabel is in Nederland. Zetten we achter slot de grendel, de ouderen en de kinderen. En in andere culturen we hebben we die gewoon bij ons. Op onze rug of in ons huis. Maar hier zetten we hem in een crash bij. Een vrouw die sowieso overspannen is. In Een soort pijpela in Amsterdam. En ik laat dat kind... Ik zie het nog zo voor me. Ik zwaai nu ook. Het is radio, dus het heeft geen zin. Ik zwaai naar dat kind. Het komt allemaal goed. Echt, ik kom je halen zo meteen. Maar dat kind... Kind weet niks. Die wordt gewoon aan een wildvreemde overgedragen. En die zie je gewoon zes uur niet terug. En natuurlijk went dat. Want dat kind dat zit gewoon in een soort gevangenis. En uh, ja, ik, ik vond het verschrikkelijk. Ik heb zo hard gehuild. Maar het leermoment is dan... vermijd de moeders die net als jij hun kind naar de crèche brengen... want die zijn levensgevaarlijk. Ja, dat is... Iets, dat, dat, dat gaat dan een andere kant op. Ik heb ben, na die hele zwangerschap en die bevalling... en al dat gedoe met, die, met, de, met de bezoek... kom je dan uiteindelijk kom je dan opeens weer andere mensen tegen. En dat zijn hele bevallige mooie dames... die allemaal b, ja, blaken van het leven. En ik, ik voelde daar ook een behoorlijke seksuele spanning. En eh, daar gebeurt opeens wat daar. Dus eh, <laughs> daar zijn ook dingen uit voortgekomen. Niet in mijn geval, goddank. Maar ik, ik weet daar wel verhalen van. Dus kijk uit voor die vrouwen. Het zijn echt uh, monsters. Ja, en dan al die mensen die ongevraagd aan je baby zitten. <laughs> ja, wat te doen? Nou, ik vind het ergste, vind ik, dat, is, dat geef ik ook aan. Het ergste is. Je hebt natuurlijk die oude vrouwtjes en die tantes. en die pakken die baby uit die, uit die kinderwagen. Nou, oké okay dan. Maar dat zie je. je het zeggen van, nee, nee, ik krijg hem wel stil. Ik had namelijk twee helpbabies mijn een ding, die hield een insect door. En er stopte ze gewoon een pink, echt zo'n vieze pink... die je wil niet eens weten waar die allemaal gezeten heeft... in de mond van mijn baby. Dus dat vond ik zo erg. En het kind was stil. En die tante, die zei, kijk, ik kan het. En uh, geef hem maar aan mij. En ik ben dan nog zo beleefd opgevoed dat ik zei, oh, wat goed. Maar eigenlijk moet ik natuurlijk meteen uh, dat, die, die vinger afbijten. Ja, en je beveelt de kaakslag aan in dit ja. verband. Ja, er gebeuren... Hoe dus vaak dat... heb je zelf een kaakslag <laughs> uitgedeeld? Nou, ik heb wel, ben wel zo ver gegaan dat ik dan op een gegeven moment zei... van dat kind blijft in die wieg liggen. Wat u ook doet, dat kind moet daar blijven liggen. Het heeft al acht uur niet meer geslapen. Het moet daar blijven liggen. Dus, dus kom niet aan hem. Kwestie, mijn vrouw laat alles lopen. Ze ziet eruit als de bank waarop ze zit... <laughs> en staat bij het fornuis rechtstreeks uit de pand te eten. <laughs> Ik durf het niet te vragen, maar liet jouw vrouw alles lopen. Nou, het is zo dat na die, ik heb er ook een grafiek in gezet in die, dat je ziet dat die man die komt dan uit die zwangerschap en die gaat eigenlijk gewoon recht van 90 naar 105 kilo en die vrouw die probeert er van alles aan te doen en die schobbelt zo'n week tussen 69 en 79, maar dat, dat gaat op een gegeven moment fout, omdat je ja, je geeft jezelf, als, ook als, als vader maar als, als moeder, geef je jezelf opeens van alles cadeau, dus dat betekent om drie uur s'nachts inderdaad met zo'n grote soeplepel uit die pan eten en ik heb mijn vrouw inderdaad betrapt met een hele grote, grote <laughs> ontbijtkoek... die ze echt bij de hele had opeten. Kwestie, mag je een tekening van je kind weggooien? Dat, ja, dat is ook een goeie. Want ik heb echt gewoon stapels tekeningen bewaard. Tot ik begreep dat die kinderen die geven me aan je. En die hebben ze waarschijnlijk. Zo'n tekening is heel lelijk. He, dat mag je nooit zeggen. Maar het lijkt helemaal nergens op. Het zit allemaal snot op en hij is niet af. En dat ding dat, dat had ik dan bij me. En dat moet, moet je eigenlijk vervormelen. Maar je zegt, oh wat is hij schitterend. Want je moet altijd liegen. Maar dat mag je eigenlijk gewoon meteen achter je rug vervormelen. En ergens in de hoek gooien. Heb jij wel veel tekeningen weggegooid? Nou, ik heb wel de, de, de meest aandoenlijke. Waarin situaties werden beschreven. Die heb ik wel bewaard. Maar op een gegeven moment. De dat ik het echt te gek worden. want dan blijf je ook allemaal... van die hoedjes ga je verzamelen. Van die... echt, ik heb er gewoon hele bergen van die dingen, had ik op een gegeven moment. Heb je er wel eens een te vroeg weggegooid? Nou, ja, oh, dat moeten we. Maar het is op dit tijd kan ik dat bespreken. Uh, we hebben ook wel eens een keer een, uh, inderdaad iets weggegooid... wat ik gewoon op weggelegd, wat ik niet meer terug kon vinden. Nou, dat is hysterisch, dus iets belangrijks. En dat zijn altijd uh, bijvoorbeeld uh, knikkers of poppen... of andere weet je, behoorlijk nutteloze dingen. Maar zij onthouden dat wel. Dus die lievelingsdingen die erna hebben gekregen, die moet je echt gewoon verstoppen... op een plaats dat je terug kan vinden. Mag je kinderen dreigen? Ja, absoluut. Kijk, het schijnt zo te zijn... dat je moet een afspraak met de kind maken als je dit doet, dan dat. Maar ik ben, ja, laten we eerlijk zijn... je moet ze voor een keuze stellen, zeggen ze altijd, officieel. Maar ik werk veel beter om te zeggen van... Eh, ik tel nu tot drie. Hè? En je komt nooit verder dan dat, want het kind is doodsbenauwd... als je bij drie bent, dan is je weg naar zijn kamer om zijn tanden te poetsen. Heb dus je... ja. dreigen, chanteren, slaan nooit. Slaan nooit? Nooit een kind geslagen? Jawel, wel oh. gedaan. Maar dat is gewoon verschrikkelijk. Dat vond ja. ik veel verschrikkelijk om te doen. Da ja. Dan vragen waar een vader het antwoord op moet weten. In welk <laughs> ja. land ligt de horizon? Ja. ja, Nou, dat zijn dus de vragen die ik dus om mijn oren kreeg. Ook waarom is ja. Uh, uh, ja, weet je, waarom heet geel geel en waarom is de lucht blauw en dat soort dingen. Dus uh, dat, dat vond ik ook mooi. En... Eigenlijk, eh, eigenlijk, moet, eigenlijk moet je gewoon een paar van die vragen moet je antwoorden hebben. Ja. Adviseer je eigenlijk iedere man om vader te worden? Ja, absoluut. Absoluut. En ik hoop dat je dat ook hoort aan me, dat ik... Er zit een diepe passie in voor die kinderen, die vind ik zo fantastisch. En ik heb, ik heb dat tussenleven als student heb ik geleid als een, als een beest. En toen kwam ik in dat, in dat gezinsleven. En ik vond het zo'n ontzettende vooruitgang en zo mooi en zo vol en waardevol. En veel voller dan mij dan ik zelf ooit zou kunnen zijn. Dus uh, nee, ik vond het prachtig. Ja, want het voorgaande klonk nou een beetje hilarisch over het vaderschap. Maar als je, het is wel echt, uh, echt een soort missie. Ja, van je. ja. Het, het vaderschap ook uitdragen. anderen moeten het ook doen. Ja, ja. en ik denk ook dat dat. dat en ik probeer ook niet mensen te preken, want daarvoor is het. Uh... Maar ik wil wel zeggen dat, dat als je dat vaderschap dan hebt... en ik heb er vier, dan moet je daar echt ook helemaal eigenlijk voor gaan. En dan moet je ook die dingen die je gaat doen... Uh, moet je ook gewoon met heel veel passie doen. Terwijl ja. veel, veel... Ik heb toch het idee dat vaders vaak het als een soort... Uh, um, ver, ver, uh, in beslagname van hun vrije tijd vinden. Aan de, aan de andere kant, en dat is eigenlijk het slot... Mm -hmm. natuurlijk slot van het boek... bij er zelf drastisch mee opgehouden vader te kunnen worden... door je te laten steriliseren. Ja, dat, dat nemen heel veel mannen mij kwalijk. Ik heb toen ooit in de NRC Handelsblad twee stukken geschreven... over mijn sterilisatie. En het was ook echt een hele pijnlijke situatie. Ik had ook een man die allemaal grappen maakte. Die zei, Oh, ik zit ernaast. Oh nee, toch niet, grapje. En uh, allemaal van dat soort rare dingen heb ik meegemaakt. Maar uiteindelijk ben ik er heel blij mee. want die vrouw die met al die zwangerschappen... al die ellende heeft doorstaan... dan moet je als man toch wel iets naar tegenover stellen. Ja, dan trek je zelfs een net pak aan... omdat dat toch een plechtig moment is. Dat heb ik gedaan. En uh, ja, dan, dan word je... De, ja, dat is, dat, ik ben toen uiteindelijk toch nog op mijn fiets gaan zitten. Want ik was verdoofd. En ik dacht, nou, dat gaat echt prima. Maar dat was toch niet zo'n goed idee. Uh, en ik denk dat. Uh, maar ik, ik raad het iedereen aan. Want ze zeggen altijd. Ja, dat, dat verandert de zaadlozing. Of dat, dat, uh, dat wordt nooit meer hetzelfde. Maar dat is allemaal onzin. En je kan er ook weer wat voor terugkrijgen van je vrouw. Je doet eindelijk weer eens wat terug. Dus... Handboek voor vaders ligt in de winkels. Dank aan de auteur Bo van Ervendoorens. Dank u voor de aandacht. Het is vijf voor twaalf. Barbara Strijzend bezocht gisteravond het vernieuwde Rijksmuseum. Erik van Genkel, zakelijk directeur van het museum, was erbij. Uh, goedenavond. Dag, goedenavond. Was dit bezoek haar initiatief of uw uitnodiging? Het was uh, uh, onze uitnodiging, maar volgens mij heeft ze die met beide handen aangenomen. Oh. Wat, wat wilden ze zien in het museum? De nachtwacht? Ja, ook. ze is uh, En daar begon ze ook haar concert donderdag mee. Ooit in Nederland geweest om in het Rijksmuseum uh, de Rembrandts te zien... ter voorbereiding op de film Jentel die ze gemaakt heeft. En uh, ja, dat wilde ze nu eigenlijk uh, wel weer een keer zien. Dus we hebben voor de nachtwacht gestaan, maar ook alle andere uh, werken bekeken. Van Rembrandt? Ja, van Rembrandt, maar ook van meer. En uh, we hebben een hele mooie collectie, miniatuurzilver, die vond ze erg interessant. Juwelen heeft ze bekeken, kostuums... We zijn uh, drie uur aan de wandel geweest zo ongeveer. Oh, en uh, vroeg ze honderd uit of was u meestal antwoord? Uh, uh, ja, ik, ik moest mezelf wat inhouden soms. Nee, zij vroeg honderd uit. Ze is ongelooflijk uh, geïnteresseerd en uh, uh, weet ook heel erg veel. En verzamelt zelf ook. Dus het was een uh, geanimeerd uh, gesprek. Ik, ik begreep ergens dat ze liefhebber is van een Poppenhuizen. Dat is ook aan het goede adres ja. bij u. Ja, we hebben hele mooie poppenhuizen. Zij verzamelt zelf poppenhuizen. Ze vertelde dat ze als kind nooit een poppenhuis had om mee te spelen. En toen, uh, nou, okay. mooie poppenhuizen gaan ja, het is toch ook wat. Uh, maar toen poppenhuizen gaan verzamelen. En uh, ze heeft uh, die bij ons bekeken en was uh, onder de indruk. Ja, en u, en u had ook een, een medegastheer in de persoon van uh, Jeroen Krabé. Ja, dat was heel erg leuk. Uh, hij heeft daar uh, niet alleen uh, gisteren, maar ook vandaag uh, begreep ik... Uh, op sleeptouw genomen langs aanval uh, Amsterdamse musea. En uh, heeft ook bij ons uh, ja, als medegast zich functioneerd. Klopt. was heel erg gezellig. En ze hadden ook samen gespeeld ooit, toch? Ja, ze hebben samen in, uh, in uh, The Prince of Tide uh, gespeeld. Ja. Ja. En zij uh, lastreizend bij het afscheid dat ze gauw nog eens terugkomt? Uh, ik heb, dat, dat heb ik eigenlijk niet zo goed gehoord. Ik was vooral heel erg bezig om, om tegen haar dag te zeggen, ik ben nog wel een grote fan. En mijn Doel was toch maar even gedachten te zoenen. En dat is gelukt. En, en, ah, gezoend. Nou ja, absoluut. En Proficiat. Ze nou heeft, ja, nee, wat zegt u? Proficiat. Ja, dank u. Ik zal ook in je gezicht even niet scheren en was okay. het. Uh, nee, maar, maar dus, uh, of ze nou snel terugkomt, weet ik niet. Ik hoop het wel. Dank, Erik van Genkel, Rijksmuseum. Ach, ja. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de echte Jannemannen. En ik eindig met een gedicht uit de nieuwe bundel van Mustafa's Tito. Walvis verstrikt geraakt in hun vissersnet. Aangespoeld op het strand. De bakker maakt zijn laatste oranje broodzakken op. Grafakker volgeklat met hakenkruizen. Maar de bliksemende stortregens zijn er van tussen. Echtpaar Zwaluw is terug. Dus is het zomer. Op straat spelen kinderen de wedstrijd nog eens over.